Klakkie blok, Van de week, zoals iemand bedrijft, altijd. Schatje laat je woord niet ontkennen Ik heb de ladder geplaatst Het is tijd om te verkennen Zo had ik het al voorzien Maar wist het nog niet te zinnen Met rode sokjes aan Langzaam plak je buminnen In de bak of de kooi Van de verdieping beneden Wat zijn die wimpers zo mooi? Ik wil de tijd goed besteden dan is de kanten, want ik wil je beloven Had je face niet gezien, ik dacht, zat ik snel te komen Ik de kast licht erover, waste in mijn handen En ging de aardappel stoven, ook al had ik geen gas Ik lag de koffie te koken, omdat het al ochtend was En jij op de zoet zat te hopen, van achter zachte kussens Sloop de kat in het bakje, greep de lus Er goed tussen, er ging geen hard tak, tak. Ik heb de post nog niet bekeken, ben goed voorbereid Zat geen hoes erop te faken, dat is de gekko die je plakt Op de zij van zeven muren, die door zwak ijszak Gaf de herrie aan de buren, dus ik had klopers genoeg Om door die week heen te feesten, een de ploeg We klopten als de beesten, tussen de lakens als een het marathon Tot de... We zitten vol van als het vocht, Ja jij betekelt mijn lot Ik laat me nog niet meer foppen Heb van die spenen volle klok. je laat om al mijn moppen Je zit nu lekker in mijn hoofd Daar heb ik je goed gevangen Of vrijwillig in gewijt In mijn zo'n je geheimen Lijk ik een paard dat lekker rijdt Voor lange korte sessies die je XP gaan verlengen Je ons met mijn Nessie Maar als er regels die zich mengen Onverwacht loopt het uit Op een ongeklapt diertje, dan ga ik altijd Deur op een kiertje Ik laat het